Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Frankrijk blokkeert een verdere stijging van de gasprijs. Die stijgt alleen vandaag nog met ruim 12 procent. Daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer dalen. Dat is vermoedelijk in het voorjaar als de vraag naar gas afneemt. De gasprijs is de laatste maanden fors gestegen. In Vlaanderen vervalt vandaag de mondkapjesplicht in onder meer winkels, de horeca en op school. In het openbaar vervoer en in de zorg moet nog wel een mondkapje worden gedragen... De versoepeling geldt niet voor Brussel en Wallonië. Verder mag het nachtleven na anderhalf jaar sluiting weer open. Bezoekers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. In de VS is een gedeeltelijke sluiting van de overheid op het laatste moment voorkomen. Het Amerikaanse congres stemde in met een noodbegroting en daarmee is de zogeheten shutdown van de baan. De komende tijd moet er nog wel worden overlegd over verhoging van het schuldenplafond. Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen. Een man uit Amsterdam is aangehouden voor oplichting via advertenties met bekende Nederlanders. Gedupeerden werden op een site met netnieuws verleid om geld te investeren, maar dat zagen ze vaak niet meer terug. Vermoedelijk gaat het wereldwijd om tientallen miljoenen euro's. In Den Haag is gisteravond een man opgepakt die brand probeerde te stichten op het Binnenhof. Volgens de politie probeerde hij ook zichzelf iets aan te doen. Onder meer op deuren van de Raad van State en de Ridderzaal zijn sporen van brand te zien. De man, de man was bij de politie bekend vanwege verward gedrag. Noord-Korea heeft opnieuw een raket gelanceerd. Volgens staatsmedia gaat het om een nieuw ontwikkelde luchtafweerraket... Het is de vierde keer in een maand dat het land een rakettest uitvoert. Vandaag praat de VN-veiligheidsraad over de ontwikkelingen. Het weer in het oosten wat zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. En vanmiddag valt op steeds meer plekken regen. Het waait flink, vooral aan zee. En het wordt een graad of 16. In het weekend verandert er weinig. Dit was het R-Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de AMB.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 Say, remember that the answers in the love that we made. So much has changed since you've been. The best. So I will live life the way you taught me and make it. On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 Oh You know yourself beautiful Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Frankrijk legt de stijging van de gasprijzen de komende maanden aan banden. De laatste tijd is de gasprijs flink gestegen, onder meer doordat Rusland minder levert. Vanaf vandaag gaat in Marokko de avondklok twee uur later in. Niet om negen uur, maar om elf uur. De versoepeling is het gevolg van het dalende aantal besmettingen in het land. De Braziliaanse voetballagende Pele is na bijna een maand ontslagen uit het ziekenhuis. Begin september werd bij hem een tumor in zijn darmen weggehaald. De 80-jarige Pele moet nog wel chemotherapie ondergaan. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag gaat het op steeds meer plekken regenen. Het waait flink en het wordt vandaag een graad of 16.